Drie uur. Dit is Radio 1. Renze klamer en mag je fixen. Mondriaans victory, zo zal de film heten die over Piet Mondriaan wordt gemaakt. En de run op zonnepanelen, want hoe duur worden ze nou eigenlijk? Maar nu eerst het NOS-journaal met Marjan Koekoek. Bij de inlichtingendienst AIVD verdwijnen zo'n 200 van de 1500 arbeidsplaatsen. Dat schrijft minister Plasterk aan de Tweede Kamer. De ontslagen zijn een gevolg van de bezuinigingen. VVD en PvdA hebben in het regierakkoord afgesproken... dat de AIVD 68 miljoen euro moet inleveren. Plasterk heeft daar nu 23 miljoen van ingevuld. Hij wil dat de dienst zich minder gaat richten op dierenextremisme... en links- en rechtsextremisme. Ook moet er bezuinigd worden op de aanwezigheid in het buitenland. In de Tweede Kamer leven grote zorgen... over de bezuinigingen op de inlichtingendienst. Vijftien jaar na de treinramp in het Duitse Eschede hebben de Duitse spoorwegen excuses aangeboden voor het ongeluk. Bij de jaarlijkse herdenking van de ramp zei het hoofd van de Duitse Bundesbahn dat het bedrijf absoluut fouten heeft gemaakt. Een woordvoerder van de slachtoffers zei dat de excuses aanvaard worden en dat lang is gewacht op dit teken van menselijkheid. Bij het ongeluk met een ICE op het traject Hannover-Hamburg kwamen 101 mensen om, 99 raakten gewond oorzaak was een ondeugdelijk wiel. Het was het grootste treinongeluk in Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog. Het kabinet vindt het nog te vroeg om definitief de stekker uit het VIRA-project te trekken. Minister Dijsselbloem van Financiën wil eerst precies weten wat de consequenties zijn als NS stopt met de hoge snelheidstrein. NS vindt dat de Italiaanse treinstellen te veel mankementen vertonen. Maar minister Dijsselbloem is nog niet zo ver. Zijn ministerie is de enige aandeelhouder van de NS. De Radio 2 mijlpaalprijs gaat dit jaar naar ACDA in de Munich. Ze krijgen de Oeuvre Award omdat ze dit jaar hun 20-jarig jubileum vieren. Evenementenmanager van Radio 2 rondstoelt die over de winnaar. De bijna Beatles-achtige harmonieën qua zang... zijn misschien wel het belangrijkste handelsmerk van Agda en de En met hun op het oog eenvoudig, maar textueel... oh zo sterke cabareteske liedjes over jeugd, over verdriet, over het leven... hebben Thomas en Paul een vaste plek weten te uh, verwerven op Radio 2. In september is de uitreiking van de Radio 2 mijlpaalprijs tijdens een speciaal concert. De prijs werd vorig jaar voor het eerst uitgereikt toen aan Bluff. Dan nog het weer, wolkenvelden, maar de zon breekt ook weer vaker door. Het is zo'n 15 graden. Morgen in het zuiden bewolkt in het noorden zon. Het wordt dan maximaal 19 graden. De dagen daarna loopt de temperatuur op tot iets boven de 20 graden en het blijft droog. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB. Dennis mooi. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland staat het verkeer nog steeds stil tussen het knooppunt Ebrechtseplein en het knooppunt Kleinpolderplein over 5 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en daarom is de weg daar afgesloten. Andere kant op staat er 2 kilometer file, dat is de kijkersfile. Verkeer vanuit Gouda naar Hoek van Holland kan het beste omrijden via de zuidkant van Rotterdam over de A16 en de A15. Wij gaan zo verder met Dit is de Dag. Blijf luisteren.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 Audi. Voorsprong door techniek. Wie ondersteunt mijn vader thuis? Seniorservice.nl. Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op Audi.nl. Dit is Radio 1. Hé, O, dit is de dag. Klamer en margje fixen. Er dreigt een importheffing van maar liefst 47% op goedkope Chinese zonnepanelen. Gerard van Amerongen van de brancheorganisatie. Merkt u iets van een run op zonnepanelen? Nou, op dit moment merken we nog uh, niets van een run. Omdat, omdat er eigenlijk alleen maar erg veel verwarring is in de markt. Uh, niemand weet waar die aan toe is. Uh, wat voor prijzen er morgen gaan gelden. Dus dat betekent dat er ook weinig panelen aangevoerd worden. Oké. Okay. Maar het is natuurlijk wel zo dat die Chinese panelen dadelijk duurder gaan worden. En 47 procent, uh, u noemt dat, is uh, klinkschrikbarend. Dat is het ook. De systemen. En als je een zonnestroomsysteem koopt, is dat meer dan alleen panelen. Er moet toch veel meer bij. En ik denk dat als je dat alles bij elkaar optelt... dat de prijs dan ongeveer uit zou komen... na die importheffing, met de situatie van begin 2012. Oké, okay, ik praat zo met u verder. Mondriaans Victory, scenario-schrijver Ger Beukenkamp. Is het nog een werktitel of wordt dit de definitieve titel? Dit is de definitieve titel, ja, dat, het, het, De film gaat erg over de Victory Boogie Boogie, dat schilderij. Dus vandaar deze titel. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. En vandaag is dat Alexis de Rode. Wij zijn benieuwd naar uw mening. Gebruik Twitter met hashtag DDD... Of of ga naar onze website, ditisdedag.nu. Zonnepanelen, een lust of een last? Laten we even luisteren. De prijs van zonnepanelen is de afgelopen weken met meer dan 10% gestegen. Oeh la la. Oorzaak is de importheffing die Europa vanwege oneerlijke concurrentie... wil leggen op Chinese panelen. De heffing zou op 6 juni in moeten gaan. We worden besodemieterd. Ja, besodemieterd zeggen sommige mensen. Klopt dat? Ja, als ik ben net hoe je er tegenaan kijkt, meneer. Is er is natuurlijk wel wat aan de hand... Het is zo dat de afgelopen jaren de Chinese panelen... de hele westerse markt voor een belangrijk deel hebben veroverd. En daardoor hebben we ook wel forse prijsdalingen te zien gekregen... de afgelopen jaren. In 2012 zijn de prijzen met 30% gezakt. Maar aan de andere kant goede panelen uit andere landen... kregen eigenlijk weinig kans. En de producenten die we op dit gebied in Nederland hadden... zoals Scheutensolar, Heliantos en Solant... die zijn allemaal van de markt verdwenen. Verdwenen door die Chinese zonnepanelen? Ja, daar komt het wel op neer. En, en hoeveel, als we even, uh, wat kost zo'n zonnepaneel? Nou, ik denk dat als u in een woning zit... en u wil de helft van de elektriciteit... u jaarlijks gebruikt met zonne-energie dekken... dan moet je denken aan een bedrag van uh, 4.000 euro. De Die panelen gaan zo'n 20, 25 jaar mee. En dan heeft u dat toch wel terugverdiend in een 6 tot uh, 9 jaar. Okay. 7 tot 9 jaar. Het hangt een beetje van de situatie af. 4.000 euro voor de helft van de energievoorziening. Is dat de, de Nederlandse prijs of de Chinese prijs? Uh, dat is de prijs die op dit moment voor alle panelen geldt. Want uh, het is niet echt denkbaar dat je veel duurdere panelen nu aan de mond brengt natuurlijk. Nee, en daar zit hem dan een probleem. Hè? De Nederlanders hebben dus een beetje oneerlijke concurrentie in andere bedrijven uit Europa. En daarom is die importheffing bedacht? Uh, dat is de gedachte. Dat wil zeggen, de Europese Commissie heeft daar een onderzoek naar uitgevoerd. En die zal een deze dagen zijn conclusies presenteren. En dan zal ook duidelijk worden of dat op basis van dat onderzoek dit zo is. Dat de Chinese regering uh, subsidieert. Uh, en dan zou het tot een importheffing kunnen komen. Ger Beukkamp, zonnepanelen. Ja, nou, ik heb een plat dak en uh, ik, ik denk al jaren erover om het te gaan doen. Het is een beetje lamlendig om het niet te doen, maar ik, uh, het lijkt me geweldig. Ik, ja, ik denk wel dat ik het ga doen. En ik heb net met meneer van aanbrongen gesproken, dus ik denk dat het wel goed komt. Ik zou snel zijn. Ja. Ja. En Jeroen, Thijs? Uh, ja, ik heb een huurhuis. Ik denk niet dat ik mijn verhuurders zo gek krijg om dat te doen. Maar ik vraag me wel af, want het, is toch, uh, uh, het lijkt me heel goed dat Nederland meer zonne-energie gaat uh, uh, gebruiken... in plaats van fossiele, van fossiele brandstoffen... Um, hoe lager die prijs van is, hoe beter. En als China dat wil subsidiëren, fijn... Ja, zo kun je er ook tegenaan kijken. Aan de andere kant moet je dan maar eens praten met de bedrijven... die hieronder te lijden hebben. Ja, en dus ten tweede is het natuurlijk zo dat, uh, dat op de lange termijn... wil je natuurlijk zoveel mogelijk producten uit de hele wereld hebben... waarbij de beste producten boven komen drijven. Die Want die Chinese kopen. producten zijn... Uh, ja, ik bedoel, ik denk dan aan dat Chinese speelgoedjes oh, en zo... Uh. Ja, nou ja, dat wordt <laughs> vaak gezegd. Maar ik moet zeggen, je hebt slechte producten uit China... je hebt goede producten. En, en waar zijn... het op neerkomt is dat je de goede producten uit China... die kun je natuurlijk gewoon gebruiken. Ja, zoals deze. En die importheffing, 47 procent, dat, dat lijkt ontzettend veel. Is dat uh, bij andere producten ook zo? Zijn er meer producten waarbij er zo'n enorme importheffing is? Ik moet u zeggen dat ik daar geen cijfers van heb. Oké. Okay. En wat, wat gaat het precies betekenen? Dat is misschien nog wel belangrijker. Wat het gaat betekenen... Als het doorgaat. Als het doorgaat, inderdaad, ja. Ja, dat is het. in eerste instantie betekent het veel onzekerheid in de markt. Ik bedoel, het speelt nu al een half jaar... En met een beetje pech gaat het nog een half jaar door. Omdat het nu eigenlijk een besluit wordt genomen, een voorlopig besluit. En dat moet in december door de landen worden goedgekeurd. En die onzekerheid betekent gewoon dat niemand weet waar die aan toe is. En dan kan ook niemand de prijs bepalen. Eh, er kan krapte op de markt ontstaan van panelen. Dat is hoe dan ook slecht. Ja. En dat is de periode waar we nu doorheen moeten. En als er dan daadwerkelijk tot een heffing komt... en dat zou dus al een voorlopige heffing deze week kunnen gebeuren... dan gaan de prijzen van de Chinese producten die gaan omhoog... En de panelen gaat het dan alleen met name om. Die gaan dan een procent of gemiddeld 47 omhoog. Maar Dat is maar een onderdeel van de totale systeemprijs die je als eindgebruiker betaalt. Ja. Dus dat zou betekenen dat je dan mag verwachten dat de prijzen voor de eindgebruiker... wat ik net ook al zei, ergens op het niveau van 2012 uitkomen... En toen kon de markt uh, nog behoorlijk groeien. Want in 2012 is de markt drie keer zo groot geworden. Dus het is een uh, groeimarkt die het uh, in Nederland eigenlijk op dit moment best wel goed doet. Maar wat, wat is dan precies het... Uh, uh, wat voor verwarring komt er dan als, het, als het, zeg maar, die importheffing doorgaat? Dus je zou zeggen, Chinese producten worden duurder. Mooi, dan kunnen de, de Europese drieven ook weer iets omhoog. Goed voor de markt. Ja, als het zeker is, uh, dan kun je, je die redenering volgen. Maar wat ik zei, het wordt pas in december zeker... Ja. Ja, oké, okay. dus tot aan december is die verwarring. Ja. En daarna duidelijk. Ik las ook dat er heel veel lidstaten helemaal niet voor zijn. Ja, dat, dat beeld is de laatste weken wat komen kan te kantelen. Want minister Kamp van Nederland was al vrij snel duidelijk dat hij tegen de importheffing was. Maar in Europa tekende zich niet echt een meerderheid af. Maar in de laatste weken is dat ineens wel gebeurd, kennelijk. Ja. En dat betekent dat de commissie op dit moment besluit, dus die hoeft zich niet aan de meerderheid te houden. Dus die kan zich nog houden aan de uitkomsten van het onderzoek. Maar uiteindelijk gaat dat wel tellen op het eind van het jaar waarop de landen mee moeten besluiten of dat ze er tot een definitieve heffing willen laten komen. Ja, wat is er maar de, de reden van zo'n minister kan bijvoorbeeld om er tegen te zijn? Is dat net zoiets als wat Jeroen Thijs net zegt? Prima, lekker internationale concurrentie. Lage prijzen? Ja, twee dingen denk ik. De eerste is lage prijzen, dan hoeft hij minder te subsidiëren. En de tweede is natuurlijk dat hij ook niet geïnteresseerd is in dit soort onzekerheid in de markt. Die wil hij ook. Snel er is er gebruiken. een visie van de commissie over het geheel van, van zonne-energie, waar we naartoe moeten? Uh, ja, de commissie die heeft wel degelijk scherpe doelen ten aanzien van de implementatie van duurzame energie in, in Europa. Maar hoe hoe ziet dat eruit? Dan, bijvoorbeeld? Uh, nou ja, voorbeelden ervan zijn uh, bijvoorbeeld in 2020 zouden uh, alle nieuwbouw energie-neutraal moeten zijn. En in 2050 zouden alle gebouwen in Nederland, energie, althans in Europa dus in dit geval, energie neutraal moeten zijn. En ze begeleiden dat hele traject daar naartoe. Ja. U bent zelf als branchevereniging tegen deze heffing? Uh, wij hebben daar niet een specifieke mening over. Wij hebben één mening en dat is dat de oneerlijke marktverhoudingen uh, moeten verdwijnen. Het moet een markt zijn waar iedereen zijn spullen aan kan bieden naar kwaliteit en prijs. Maar dat is dus de iedereen, opening, denk ik. Uh, ja. Maar u, u neemt dus bewust geen stelling in? Wij nemen daar geen specifieke stelling op in. Okay. Ik heb wel eens begrepen dat die importheffing er komt... om de Duitse belangen te beschermen. Klopt dat? Uh, nou ja, dat gaat wel erg kort door de bocht. Want Duitsland heeft veel belangen in China... En ik denk nee, nee, in de importheffing dat, dat ook trouwens op gespannen voet kan gaan staan. Jawel, maar Duitsland is <laughs> natuurlijk een groot producent. En die heeft de afgelopen tien jaar enorm ingezet op uh, um, he, alternatieve energie. Nee. En uh, die wordt nu het, de kaas van het brood gesnoept... door de subsidie van China aan zonnepanelen. Pa fabrikanten uh, van zonnepanelen. Ja, ik ben, ik ben dat wel met u eens. Maar u moet zich ook realiseren dat er, net zoals in Nederland... in Duitsland ook heel veel toepassers zijn... die nu voor weinig geld uh, zonnepanelen kunnen verkopen. Dus die hebben ook deels ons probleem. Dus... Je kan zeggen dat in Duitsland de mening op dat punt ook duidelijk uh, okay. uh, verschilt. Zoals dat trouwens in heel Europa zo is. Hoor. Bedoel, dit, is mm -hmm. uh, ja. dit is echt een, een heel moeilijk probleem. Even over de, de verschillende soorten uh, zonnepanelen. Uh, is, is er een soort van keurmerk ook? Ja, uh, iedereen realiseert zich dat zonne-energie een nieuw product is. Dus we weten nog niet zo goed wat goed en wat niet goed is. Dus iedereen is daar wat onzeker in. Eh, als we het over zonneboilers hebben, om warm water voor je douzen te, te gebruiken, dan is het wat simpel. Want als je dan een zonneboiler neemt die een uh, zonnekeurcertificaat uh, erop heeft, dan weet je zeker dat het voldoet aan Europese en Nederlandse regelgeving. Dat dus is dat simpel. is waar meneer Beukam bijvoorbeeld op moet letten als hij er eentje gaat ja. aanschaffen? Voor zonnepanelen is het wat lastiger, want dat is een wereldhandel. En daar hebben we heel veel verschillende certificatieinstituten en certificaten. Dus dat is lastig in te schatten en daarvoor zijn wij van mening dat je dan uh, juist moet kiezen voor een bedrijf waar je ze koopt die van wanten weet. En om daar aan te tonen hoe je een goede installateur hebt waar je die spullen koopt, kan je uitgaan van het zonnekeur installateur. Dat zijn bedrijven die weten waar ze het over hebben. En dat zijn bedrijven die ook zich laten controleren of dat ze het goed doen met regelmaat. Ja. Nou hebben we dat pas kort in de markt gezet, ben ik bang, sinds begin dit jaar. Dus dat betekent er nog niet zoveel zijn, maar we gaan er dit jaar zeker een, een, een Nederlanddekkend uh, aantal van krijgen. En in de tussentijd raad ik iedereen aan gewoon te vragen aan zijn leverancier wat voor ervaring die heeft. En kijk eens op internet uh, hoe die bekend staat. En op de website van Holland Solar kan je ook van alles Oké. Okay. Wat zeiden ook al verhalen dat er echt dingen gigantisch misgaan... en dat mensen, nou ja, echt hele verkeerde panelen op een dak hebben geplaatst gekregen en uh, nou, die, afgezet het zal, zijn? Het zal, het zal best wel eens mis zijn gegaan. Het is in ieder geval niet zo dat dat uh, een overheersende rol heeft. Uh, hoewel dat een aantal maanden terug wel eens in het nieuws kwam met die Solar en die brandproblemen. Ja. Maar ik wil erop wijzen dat het een beperkt probleem is waar nooit echt problemen zijn ontstaan. En het speciale daarvan was dat het bedrijf die het levende failliet is gegaan en daardoor was het moeilijk om uh, je verantwoordelijkheid terug te nemen. Oké. Okay. Nou, we gaan afwachten of in ieder geval na december uh, de markt uh, weer helemaal stabiel is. We gaan even weer naar muziek van uh, Tessa Rose Jackson. Behalve dat we eerst even naar tennis oh, gaan. Oh, tennis. Oh, ja. dat vind ik ook ja, leuk. Ja, we doen vanmiddag alles. Okay. Alles wat we van zonnepanelen naar tennis naar Roland Garros, Mark Brasser. Ja, het is vandaag de dag dat de laatste partijen uit de vierde ronde worden gespeeld. En nu op de baan Novak Djokovic, de nummer één van de wereld. De man ja, die zo graag het toernooi van Roland Garros wil winnen. Want dan heeft hij alle Grand Slam toernooien minimaal één keer gewonnen. En er zijn maar een paar spelers die dat ook kunnen zeggen. Dus hij wil bij dat groepje horen. Oh, hij wil graag winnen. Hij speelt tegen Philip Kohlschreiber, de Duitser. Eerste set verloor hij 6-4. Toen 6-3 en 6-4 in het voordeel van Djokovic. En hij staat nu 5-2 voor in de vierde set. En dat betekent dat hij nog één game nodig heeft om door te gaan naar de volgende ronde. Het ziet er goed uit dus voor Novak Djokovic. Kijk, dat is niet weer zo heel spannend. We zien het hier ook even op het scherm. Maar ik laat me niet afleiden, want we gaan luisteren naar Tessa Rose Jackson. Jij gaat voor ons spelen het nummer You Do. Dat klopt. Ga je gang. yeah Yes Rose Jackson. We gaan naar Ger Beukenkamp. Scenario schrijver. U wilt heel ambitieus een film maken met internationale allure. En de film. Ja, waar gaat die over? U mag het zelf zeggen. Die gaat over het leven van uh, Piet Mondriaan. En hoe hij zijn uh, laatste werk, de Victory Boogie Boogie, heeft gemaakt. Daar gaat het over. En heeft u dat nou zo bedacht? Ja, ja, ja. ja. Het, het Filmfonds geeft soms een beurs aan iemand die uh, al de een en ander gedaan heeft. En dan mag je doen wat je wil. Dus je helemaal zonder enige restrictie. En uh, het moet alleen een beetje vreemd onderwerp zijn. Dus uh, uh, heb ik Mondriaan voorgesteld. En uh, dat vonden ze meteen goed. Dus ik heb het scenario geschreven overlegd met uh, Marleen Gorres, de Regisseuse En toen zijn we naar de uh, producenten gestapt. En het gaat dus allemaal voorspoedig tot nu toe. Ja. was het nou een droom, zeg maar, voor u? Van, oh, ik wil altijd nog eens iets over monden. Nou, hè? ik doe altijd al veel de schilders. de Gogh zie je die gedaan, Rembrandt gedaan bij de EO. En uh, hendrik Nicolaas werkman Ik zie een singleplay... En uh, ja, uh, ik vind het leuk om over uh, schilders, uh, beeldende kunstenaars, drama te maken. Dat... Wat, waar, wat is dat dan? Nou, ja, ten eerste is heb je leuk? natuurlijk het beeld. Dat is sowieso aangenaam. Um, uh, en ten tweede, um, het zijn vaak interessante karakters. Uh, en, um, ja, ik hou sowieso over een historisch drama. En niet alleen maar uh, ruizende rokjes, maar ook uh, kunstenaars. En, uh, ik hou ja. zelf erg van beeldende kunst. Dus uh, dat, die combinatie... En is Mondriaan een... Nou, was dat een aparte vogel? Het <laughs> was een heel aparte vogel. Alleen, hij is niet zo interessant eigenlijk... voor een film of voor drama. Want het is ook nog nooit gebeurd. Hè? We hebben nee. iets van uh, 33 Van Gogh films... En, uh, tegen Rembrandt en noem maar op. Uh, alleen, Mondriaan is nooit aan de beurt. Ja, hij, hij heeft zich geen oor afgesneden. Hij zat niet achter de vrouwen aan. Hij pleegde geen zelfmoord. Niet failliet verklaard. Uh, nou, succes uh, met de film. <laughs> <laughs> dus... Um, dat is de reden. Maar ja, het is, het is natuurlijk een enorme naam. En, uh, we maken over alles een film. En uh, Nederland, uh, ik vind het een nationale plicht van Nederland... om hier ook een prachtige speelfilm van te maken. Ja, hij had één grote liefde. Greta ja. Heijbroek. Gek op dansen, N jazz en boogie. -boe. Nou, Greta was de liefste niet. Maar wel uh, dansen en... Uh, en, en jazz. Uh, dat is natuurlijk ook de saving grace voor de film. Uh, als iemand bij hem binnenkwam, het eerste wat hij vroeg, kun je ook dansen? En wil je dansen? En dan zette hij een plaat op. En dan voordat er überhaupt een woord viel. Uh, Met werd een gedanst. gedanst. Ja, als degene dat wilde natuurlijk. Maar en die Greta was zijn liefde niet hij? Nee, niet? kijk. Um, Mondrian werd voortgedreven. Het is natuurlijk ook een opvatting, dat begrijp ik wel. Maar door angst. Angst voor bijna alles. Het was geen, uh, geen angstige man. Want het was eigenlijk natuurlijk heel dapper ook op een bepaalde manier. Maar hij het, was uh, het smetvrees bijvoorbeeld. En dan liep hij de deur uit en was hij op straat met uh, een met kennis. Oh nee, ik moet even terug. En dan uh, liep hij naar boven naar het atelier. En dan legde hij een penseel recht. En dan ging hij weer naar buiten. Oh. Dat, ja, dat soort dingen. Nou snap ik wel een beetje waar die kunst van monderaar ja. vandaag ja, Nou ja, dat is wel fijn dat je dat zegt. Dat, is, dat heeft daar natuurlijk ook wel mee te maken. Zo behoefte een... aan ordenen. Behoefte aan orde behoefte aan schoonheid, behoefte aan assesen, behoefte aan leegte. Aan, aan... Hij wilde een eind maken aan de kunst. En dan niet eens zozeer vanuit een afrekening of een verniediging. Nee, we moesten ons schoonmaken van al die illusies. Van al die, zeker van de 19e eeuwse tafelkleedjes, onzin. Dat wilde hij allemaal niet. Ja, want hij kwam uit de schildersfamilie. Ik, ik, ik heb begrepen, zijn oom Frits schilderde landschappen met koeien. Dus, uh, ja, dat klinkt heel de denigrerend, maar het waren prachtig. Het was nee, dat kan heel mooi nee, zijn. Nee, En dat deed Mondriaan zelf ook. Hè. Die, de, Zo begon hij wel. Ja, met, met koeien en wasgoed en een riviertje ervoor. Echt prachtig. Wow. All Alleen, ja, hij is een, wat je noemde een ander, andere kant op gegaan. Ja. En, maar het milieu was natuurlijk wel... Maar het milieu was ook erg protestants-christelijk. En daar heeft hij veel last van gehad, van zijn familie. En vooral van de rigide opvattingen over een en ander. is ook Protestants-christelijke kunst eigenlijk. Het is helemaal teruggebouwd. Ja, als... nou ja, kijk, hij, dat is zeker wel waar. Alleen, het is, je kunt het ook zeggen, het is, het, is, het, is, het, het, ja, het is ook protestant, ja. Maar hij is natuurlijk van het protestantisme overgegaan tot de anthroposofie. Maar waar, waar hadden zij last van dan? was die koeien schilderden nee, dan. Uh... Nee, natuurlijk nee, niet. Maar op een gegeven moment uh, ging je naar zijn moeder in Winterswijk. Hè? Het huis wat nu pas een museum is geworden. En die was ziek. En toen had hij voor als cadeautje de, uh, de rode appelboom meegenomen. Nou, als je dat ziet, dat is een waanzinnig schitterend schilderij. Maar mijn moeder dacht nog steeds, nog steeds <laughs> dat je koetjes en kalfjes kreeg. En grisanten. En die kregen ineens dat schilderij. En toen schrok ze zo vreselijk van. Niet dat dat haar dood heeft veroorzaakt, maar. <laughs> Zit dat in de film? Dat ja, zit in de film, maar ja. Maar is wel dramatisch. Ja, ja nou ja, dus ik, weet, ik, weet, ik <laughs> weet zelf niet meer of het echt gebeurd is of uh, uh, dat ik het verzonnen heb. Ja, even over nou, die dan kun je film. ze niet controleren. Uh, oh, oh, ja, ja nee, Marleen Gorris, je zei het al, hè, van Antonia. Ja, al. Doet Marleen regie. gaat het regisseren. En um, ja, grote naam. Maar welke grote namen willen jullie nog meer aantrekken? Is daar al iets um, Nou kijk, we, de, we, we, we gaan van 20-jarige Mondriaan naar 72. Hij is op zijn 72ste overleden. En dus we hebben drie Mondriaans nodig. Uh, dus ik ga nog niks over de cast zeggen. Tenminste zijn het de drie. Uh, de drie Mondriaan. Maar ze zijn al gekozen? Nee, nog niet. Het hangt van internationale financiering af. Hè. We hebben het budget nog niet rond. Dus als Frankrijk zegt, we willen wel meedoen voor dit en dit bedrag. Maar er moet ook een Franse Mondriaan in zitten. Of snap je, dat is ook nog afhankelijk. Ah. We zijn natuurlijk erg voor een Nederlandse cast. Voor een groot deel althans. Ja, maar zou u niet heel stiekem ook gewoon hele grote internationale namen? Ja, die zou ik stiekem niet eens stiekem wel Leuk. willen. Ja, ja. Jerry Irons, als de 72-jarige Mondriaan, ik zie het helemaal voor me. Ja. Ja. Ja. Maar dat kost wat, hè? Dat kost wat. Dat wil niet altijd zeggen dat het. Uh, ja, het hangt aan het project af. Hè. Soms, ja. soms lukt het ook weer wel. Maar, uh, Waar moet het geld vandaan komen? Want uh, hoeveel heeft. Ja, wacht, hoeveel moet hij eigenlijk kosten? Ja, hoeveel moet hij kosten? Altijd dat leuke dat, Nederlandse dat, vragen. We, we willen hem niet klein maken. Het moet geen kleine film worden, want dan, dan verdwijnt hij weer in een art house. hebben we. Dat is, doe je het onderwerp geen recht mee. Dus we zitten nu tussen de 5 en de 6 miljoen. Oeh. Ja. Even hoe groot is dat? Welke film is er ook voor 6 nou, miljoen? Nou, als je Zuskind als je neemt, die staat alweer hoger bijvoorbeeld. in Zuuskind. Het Zwartboek en zo. Ja. Maar ja, het, is, het speelt zich natuurlijk af in, in, in, in, in, in Parijs voor een groot deel, in een stuk, klein stukje Londen en New York. Ja, en ja. allemaal in de 30er, 40er, 50er, 30, 40er 50, uh, 40 jaren. En waarom mag zoiets niet een, een arthouse-film worden? Uh, omdat gezien het onderwerp. Er zijn ook heel veel Van Gogh films gemaakt. Klein, groot. Hè? Ja, dat is waar. Maar dat... Mondriaan is natuurlijk zo'n internationaal grote naam. En we maken hem in Nederland. Omdat dit natuurlijk een Nederlandse man was. Ja, dan moet het ook maar een keer echt goed gebeuren. Ja, ja. Daar gaan we niet voor, uh, voor, voor het minste. Dan, ja. uh, dus als het geld er niet komt, dan wordt hij gewoon niet gemaakt? Dan wordt hij niet gemaakt. Maar ik vertrouw ook erg op de Nederlandse staat. Die natuurlijk ook uh, de Victor de boek gekocht heeft. Voor 80 miljoen. Ooit. Dat schilderij dus, hè? Schilderij waar waar... Ja, eigenlijk een paar films van Hm? Daar kun je al een paar films van maken. Een paar ja. films voor maken. Hm. En, uh, en natuurlijk uh, zijn ik kan geweest, hè, twee weken geleden, met het Engelse uh, script. En er zijn uh, producenten geïnteresseerd. Dus uh, we zijn hard aan het werk. Het moet in 2015 moet hij eruit. Want het heeft ook nog met auteursrecht te maken. Hè. En, uh, Zo, zeven... Dus u heeft niet eens zoveel tijd. Ik bedoel, dat klinkt nog ver. Maar nee, dat is als helemaal je... niet ver. Voor een film is dat heel dichtbij. Het ja. moet nu wel snel gebeuren. Ja. Wordt u een beetje zenuwachtig? Ja, erg. Ja, het is zo'n geweldig mooi project. Ja. Dus, uh, ja. als, dit, als dit niet lukt, dan. Uh... Ja, dan, dan leggen we het in de boeken in de kast. En uh, bij de andere dingen die niet door zijn gegaan wegens gebrek aan financiering. Maar moet het ook dan wel af? Kan dat niet gewoon twee ja, jaar later? Ja, kan wel later. Maar het aardige is natuurlijk dat op 1 januari 2015 uh, de auteursrechten verlopen. Maar dat weet ook niemand. Dat weet niemand, nee, maar tegen die tijd. Nu wel. En. Dus dat is een heel mooi, mooi moment ja. om het te doen. Dat, dat schilderij, hè? dat uh, uh, Victor is zijn laatste schilderij. Wat maakt dat nou tot een meesterwerk? Zou je dat uh, kunnen zeggen? Dat, dat, dat, dat, dat, dat kun je pas een meesterwerk beschouwen als je de rest van zijn werk ziet. Het is een eindpunt, letterlijk. Hè? Hij is gestorven voor het doek, terwijl het nog niet eens af was. Het is, uh, Ik zie weer een scène, trouwens. Ja, dat zit er ook in. Ja. Ja. Hij werd gevonden voor, voor, voor, in de kou. Uh, twee dagen voor die stier in het ziekenhuis. Hij heeft dus echt letterlijk doodgewerkt. Het de ontsteking, maar het moest af, het moest af, het moest af. Mm. Het is niet af, hè. Het, het, zoals het nu in Den Haag hangt, het zit nog onder de plakband en uh, dat soort dingen. Uh, je, je kunt het pas waarderen als je de rest van zijn werk ziet. Daar, daar heeft hij zich naartoe gewerkt. Ja. Van Mondriaan naar tennis. Ja, dat werd in die tijd ook gedaan. Nog even naar Roland Garo uh, Garros. Ja, Novak Djokovic uh, heeft gewonnen. In vier sets uh, verslaat hij Philippe Koolschrijber En dat betekent dat hij nu in de kwartfinales opnieuw tegen een Duitser speelt tegen Tommy Haas. Die eerder op de dag won van Mikel Jusni. In kwartfinale dus op Roland Garros Djokovic, Tommy Haas. Benieuwd of uh, Haas nog een keer kan uh, stunten. Dat is natuurlijk al wat ouder. Wij zijn alweer uh, eigenlijk uh, klaar voor vandaag. U kunt op onze website dit is de dag. nu uh, de gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. Ik wil graag onze gasten van vandaag bedanken. Vincent Wever, Gerard van Oostendorp, Jan Kleinen, Jeroen Thijssen... Gerard van Amerongen en Ger Beukenkamp. En zometeen gaat Radio 1 door met uh, Villa Febrio, VPRO, moet ik wel goed zeggen. Ger Jochems, wie hebben jullie te gast? Hallo, ja, ik praat straks met Lili Sprangers. Hij is van Turkije-instituut. En ik praat natuurlijk met haar over de onlusten in Turkije. Vandaag zijn er weer tienduizenden mensen de straat op gegaan. Wat gaat daar allemaal achter schuil? Het is natuurlijk veel meer dan alleen woede... over het omploegen van het laatste stadpark in Istanbul. En ook in Moskou rommelt het. Maar daar gaat het om een heuse machtsstrijd binnen de regerende elite. Wie zal daar boven komen drijven? er die even gepoetje tot zometeen in Villa VPRO. Dit is Radio 1. Het is half 4 en hier is Marjan Koekoek met het internationaal. Bij de AIVD worden 200 van de 1500 banen geschrapt. Ook de inlichtingendienst moet bezuinigen. Minister Plasterk wil dat de AIVD minder aandacht gaat besteden aan dierenextremisten en links- en rechtsextremisten. De ontslag moet 23 miljoen opleveren. Plasterk moet dan nog 45 miljoen bezuinigen op de AIVD.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 En hoe is het op de weg? We gaan naar de ANWB, Dennis mooi. Er staan uh, vier files en ze staan allemaal bij Rotterdam. Hier staat A13 richting Den Haag tussen het Kleinpolderplein en Berkum en Roderijs 2. A16 richting Rotterdam tussen de afrit Rotterdam Centrum en het knooppunt der 2. Die file staat op de parallelbaan. En op de A20, hoek van Holland Gouda tussen Schiedam en het Kleinpolderplein 3 kilometer. Ook de A20, maar dan richting Hoek van Holland, staat ook nog file. De weg is een tijdje dicht geweest vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. Tussen het Knoop en Terbrechtseplein en Krooswijk staat nog 3 kilometer. Maar de weg is nu weer vrij. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Gerrit Jochems. Goedemiddag, onlust in Istanbul, machtstrijd in het Kremlin en woede over hoe advocaten de verdachte verdedigen in een grensrechterzaak. Veel boosheid en onrust in de villa en dan hebben we het nog niet eens over de bekende brandhaarden, Midden-Oosten, Afghanistan enzovoort enzovoort enzovoort. Reacties kunt u kwijt op vpro.nl. Dit is tot half vijf Villa vpro. In verschillende Turkse steden woeden op dit moment complete veldslagen. De protesten begonnen vorige week tegen het omspitten... van het laatste stadspark in Istanbul. Maar inmiddels lopen tienduizenden te protesteren... tegen de persoon van premier Erdogan. Lili Sprangers van Turkije Instituut. Zij is ook lid van ons buitenlandpanel. Goedemiddag, Lili. Goedemiddag, dag. Uh, wat is nou de hoofdgrief eigenlijk van deze demonstranten? Nou, de hoofdgrief is natuurlijk toch een beetje de autoritaire stijl... van premier Erdogan, die allerlei grote plannen doordrijft in Istanbul, op infrastructureel gebied... zonder rekening te houden met gevoelens van bepaalde bevolkingsgroepen... of überhaupt van alles wat niet direct in zijn machtsfeer zit. Maar is het niet zo dat die stad uh, uh, voor zijn aantreden jaren geleden... al verschrikkelijk op de schop genomen is? Ja, dat is natuurlijk een stad die enorm gegroeid is... van 1 miljoen mensen in 1945 tot 17 miljoen mensen nu... Erdogan kent die stad heel goed, want hij was er een aantal jaren burgemeester. En er moet natuurlijk van alles gebeuren, maar dat zijn eh, nogal ingrijpende projecten. En je zou denken dat je daar als politicus toch ook buiten je eigen kring draagvlak voor wil creëren. Maar hij heeft natuurlijk in eh, het parlement een hele ruime comfortabele meerderheid. Dus hij is in staat om alles door te drukken en dat doet hij dan ook. En op een gegeven moment hebben mensen daar toch genoeg van. Ja, precies. Uh, hij is vandaag naar Marokko vertrokken. Ja. En uh, op het vliegveld haalde hij nog eens flink uit naar de oppositie. De Republikeinse Volkspartij, een seculiere mm -hmm. partij, niet religieus dus. En uh, nou ja, het is natuurlijk heel gemakkelijk om zo'n oppositiepartij dus schuld in de schoenen te schuiven. En ook nog eens dat ze de regie van de onlusten uh, in de handen hebben. Ja, nou ja, dat is op zich al opmerkelijk. Ik denk dat dat niet zo is hoor. Natuurlijk spint de oppositie hier garen bij. Maar wat ik nog veel erger vond, was dat Erdogan tijdens de persconferentie bij zijn vertrek ook zei dat ze de Turkse inlichtingendiensten uitzoekt welke buitenlandse mogendheden hierachter zitten. En dat gaat terug naar een heel oud complotdenken waarvan ik denk, oh, dat gelooft toch niemand meer. Ja. Kijk, dat de oppositie hier niet, uh, niet, niet, niet ongelukkig mee is, dat is natuurlijk helder. Want die maken namelijk in het parlement, waar ze oppositie zouden moeten voeren, kunnen ze nog geen deuk in een pakje boter slaan. Uh, omdat die drie oppositiepartijen, vier, zijn maar vier partijen in het Turks parlement, drie oppositiepartijen, die kunnen met, niet met elkaar door één deur. Die hebben helemaal geen gemeenschappelijkheid. Dus ja, het is voor die AK-partij met 50% van de stemmen, toch ook bijzonder makkelijk... om dat politieke veld totaal te domineren. Ja, nu zijn veel conflicten uh, in het midden oosten in de Maghreb... maar ook in Turkije. Op een gegeven moment komt daar altijd het geloof bij. Is dat nu ook weer aan de orde? Uh, Erdogan, de, hij is tenslotte leider van een, uh, een ja, gematigd islamitische partij. Ja, maar dat is dus wat, wat niet zozeer het geloof in Turkije... is denk ik niet het allerbelangrijkste. Het is meer de levensstijl die daar min of meer aan verbonden is. En hij vertegenwoordigt een hele grote groep... Uh, ...Turken die uh, ja, islamitisch is. Maar in Turkije leven natuurlijk ook andere groeperingen. Die zijn allemaal kleiner overigens. En die voelen zich door hem voortdurend gesolveerd en in een hoek uh, gedrongen. Vorige week was er uh, de coïncidentie dat én er een alcoholwet door het parlement werd aangenomen... ...die de uh, propaganda, de reclame reclameuitingen en ook de verkoop van alcohol aan banden legt. En tegelijkertijd werd het enorm groot project de bouw van een nieuwe derde brug... ...werd vernoemd naar een sultan die bekend erom staat dat hij een deel van de moslims... De alle fietsen in de 16e eeuw over de kling heeft gejaagd. Dus ja, dat zijn nou net de groeperingen... waarbij Erdogan toch de boel al verbruikt heeft. Dus die mensen die vinden elkaar. Tegelijkertijd heb je dat enorme project op Taksim... waar niemand van weet wat er nou precies komt. Komt er een shoppingmall? Komt er een moskee? Daar begint dan een klein groepje te betogen. En dan ja, krijg je een soort bandwagon-effect. Iedereen die met een grief loopt tegen Erdogan, die vindt elkaar. Wat ik nog steeds niet goed te begrijpen vind, is... dat uh, nog niet zo gek lang geleden heeft een grote meerderheid voor Erdogan gekozen... En nu die enorme felheid van die onlusten. Nee, maar die meerderheid van Erdogan, dat is bijna 50 procent. Dat is dus aanzienlijk. Uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die uh, totaal niets moeten hebben van, de, van de levensstijl niet. en de opvattingen die Erdogan daagt, uh, uitdraagt. En die zijn dus uh, vertegenwoordigd in het parlement door één partij min of meer. En die partij die is uh, zwak verdeeld en ja, hij heeft eigenlijk het nauwelijks prestige. Hij heeft geen enkele kans om de verkiezingen over twee jaar te winnen als het zo nee. doorgaat. Dus ja, als je dan niet via de parlementaire oppositie je grieven kunt uiten... dan gaan mensen de straat op en dat ja. is wat ze doen. Ja, uh, dit zijn nu onlusten om deze reden. Je hebt allerlei achtergronden gegeven. Kan het nog uitdraaien, omdraaien, veranderen in iets anders, in iets lelijkers nog? Ja, dat kan. Toen het begon zaterdag, althans om het zaterdag uit de hand liep, was ik ontzettend bang dat de noodtoestand zou worden uitgeroepen. Turkije heeft natuurlijk een uh, enorme lange geschiedenis van, uh, ja, van, van, van geweld, politiek geweld, met name in de jaren 70. Dat is uiteindelijk beslecht met een staatsgreep in 1980, met een enorme hoeveelheid naweeën. Dus uh, Erdogan roept wel op dat iedereen zijn kalmte moet bewaren, maar ik hoop eigenlijk vooral ook dat de Turkse regering dat gaat doen... Uh, want dat zou natuurlijk echt heel erg vervelend zijn. Uh, de democratie is in Turkije nog een... Uh een project in wording, maar het gaat de goede kant op... met allerlei haken en ogen eraan. Maar een noodtoestand zou het land natuurlijk terugbrengen 10, 15 jaar. Dus ik hoop dat iedereen toch zijn kanten weet te weten bewaren. Want dan krijg je misschien het leger op de koffie. Nou ja, dat, dat is dus de hele rare kwestie. Want dan zou Erdogan, die dus jaren, decennia lang door het leger is dwars gezeten... zou een beroep op het leger moeten doen om zijn positie te handhaven. Ja. En dat is denk ik iets waar... waar nou ja, dat zou werkelijk een... On, uh, een Ongelooflijke uitkomst zijn. Maar eh, Turkije heeft natuurlijk een aantal andere problemen op te lossen. En een daarvan, Syrië, is natuurlijk morgen onderwerp van gesprek in Geneve. Ja, ja. Um, ja. Dus uh, ja, de man heeft ook nogal wat op zijn uh, bordje, moet ik zeggen. Dus ik hoop dat ze het allemaal een beetje de kerk in het midden van het dorp houden. Maar ja. dat komt niet helemaal overeind met het temperament van sommige mensen. Lili Sprangers van het Turkije Instituut. Dankjewel, we spreken elkaar zeker nog. Okay, Dankjewel, tot dag. Vriend. Dag. Pst. Chihuahua. Dat is dus heel gevaarlijk. Ah, dat is goed. Ook... Ah, gevaarlijk. Nou. Kijk eens. Echt hoor. Nee, maar. Nou, nee, lekker. Lekker. Ik kan het. Nee. maakt geen indruk hoor. Nee. Je moet echt een stuk groter zijn wil je een indruk maken. Ja, ja lekker. Het gebeurt heel vaak dat iemand hier binnenkomt, voor het eerst, met een hond. En dan ga ik als eerste naar de hond toe. Die ga ik een koekje geven, die ga ik een pootje geven, die ga ik aaien. En dan ga ik aan die klant vragen, hoe kan ik u helpen? En dat is mijn manier ook om te laten blijken dat die hond mijn klant is. Echt dierliefhebber, die snapt wat ik doe. Die snapt dat ik eerst de aandacht van die hond heb. Zo een zakje mee. Leuk karakter. Hey. Ja, gezellig. Met, is je altijd <laughs> zo? Of alleen als je, je Nee, als ik er zo vast hou. Uh... Als je hond mij mag en die, die krijgt een koepje van me... Ja, dan krijg je een band met die hond. En die klant, ja, ik weet niet of je daar een band mee kan krijgen. Als je... Ja, dank u wel. Tot ziens. Doei. Ja. U hoorde het, we zijn weer begonnen met de ene minuut. Deze was van René van S en morgen weer een...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 Deze week gaan onze Metropolis-correspondenten op zoek naar het geheim van een goede opvoeding. Vandaag gaan we naar Servië. Daar willen strenge vaders hun kinderen discipline bijbrengen... door ze naar de tennisacademie te sturen van de nationale volksheld... hij heeft net in gewonnen op Roland Garros, Novak Djokovic. Wat doe je? Ik ben de korte court. Dit is Boris, een van de grootste jonge tennistalenten van het moment hier in Servië. Ik heb net even bij zijn training gekeken hier op de Novak Tennis Tennisacademie in Belgrado. Inderdaad, opgericht door de grote tennisser Novak Djokovic. Boris zijn opvoeding staat totaal in het teken van tennis. En het is vooral zijn vader die de taak wel heel serieus neemt. Hij is behoorlijk streng. Soms iets te streng vertelt Boris. me Als ik goed heb gespeeld, zegt hij. Dan zal mijn vader altijd zeggen dat het beter kan. En ja, als ik slecht speel, dan praat hij soms een paar dagen niet met me. Zijn grootste voorbeeld is Novak Djokovic. Hij is my. He is my role model. Uh, I look up to him. Novak ah. Djokovic. Ook de vader van Djokovic was niet altijd even makkelijk in zijn jeugd. Uh, hij hield er een strenge leer op na. Het is ook geen geheim hier. Iedereen weet dat, dat zijn vader hem behoorlijk op de hielen zat. Hem echt pushte om de top te bereiken. Soms genadeloos. Uh, Boris, is jouw vader ook een beetje als, als Novaks vader toen hij jouw leeftijd had? Feit is pretty much not the same but kind of bit uh, ja zegt hij dat komt dat komt wel overeen there were many situations that weren't nice but uh, i don't think that way because i always say to myself uh, he's right he, he actually yeah sometimes i think he's wrong but i have to accept it because he he doesn't want that i ik zeg altijd tegen mezelf, hij heeft gelijk, ik moet dat accepteren, hoe moeilijk het soms ook is. Hij wil uiteindelijk het beste voor me. De coach van Boris, Anna, loopt hier ook rond op de tennisbaan en zij heeft natuurlijk dagelijks te maken met zulke ouders. Anna, kun je eens uitleggen hoe, hoe is dat voor een kind? It's, for many children it's really hard uh, what kind of Voor veel kinderen is het uh, echt zwaar die druk van hun ouders waar ze mee moeten leven. In the end you know uh, in this country the best thing you can do is to push kids into sport because there are many other Maar uiteindelijk uh, vind Anna is dit wel de beste manier om het te doen vooral hier in Servië we leven niet in een land waar het vanzelfsprekend is dat je kind goed terecht komt zegt ze zelfs als ouders hun kind te hard pushen is het nog steeds het beste wat je als ouder kunt doen in dit land this is even if parents sometimes are too ambitious and uh, and they are pushing too hard still it's the best thing they can do for their children Considering the, all the circumstances and what kind of country we live in, I can't believe it. We are going to do Boris <laughs> is inmiddels begonnen met zijn fitness training. En uh, ja, hij weet niet beter dan dat zo'n opvoeding normaal is. En zelfs een vereiste om, om iets te bereiken. En, en dat zit volgens hem ook echt in de Servische mentaliteit. Ik denk dat country, our character karakter is different dan andere mensen. we, we, we hebben er gewoon een hekel aan om te verliezen. We willen dat we winnen. Ik weet niet, we zijn zoals we're, we're like champions. Ik weet niet hoe het call noemen. U hoort een bijdrage van Mitra Nazar. Morgen kijken we mee in een Frans gezin. Daar worden kinderen in een heel strak opvoedingsregime geperst. Wat het kader hier bij Nathalie thuis precies inhoudt... dat hangt heel helder uitgeschreven op aan de muur van de keuken. Ondertussen is dochter Maya van Acht thuisgekomen uit school. Zij leest de huisregels voor. Ik moet mijn lit, ranger, mijn vêtements... Als ze zich niet aan de regels houdt, dan volgt daarop straf. Lekker. Dat morgen, dus in Metropolis. In het Kremlin is een machtsstrijd aan de gang. De invloedrijke vicepremier Zourkov stapte vorige maand plotseling op. Zourkov geldt als ideoloog en de sterke man achter Poetin. De liberale econoom Sergei Guriev, een andere prominente Rus die vluchtte het land uit omdat hij zich geïntimideerd voelde door de Russische politiediensten. Hans Verkoningsbrug, hij zit in de studio in Groningen, voorzitter van het Nederlands-Ruslandcentrum en universitair, universitair docent aan de Universiteit Groningen. Meneer Verkoningsbrug, goedemiddag. Goedemiddag. Ma ma mag, ik, mag ik u meteen corrigeren? Jazeker. Hoogleraar, Russische Hoogleraar. geschiedenis en politiek. Sorry, Jee, ja, Juch. dat word je niet zomaar. Dus dat, dat moet je bij elke moet dat goed gezegd worden. Dat weet ik niet, maar in dit geval. Ja, ja zeker. Nee, nee, nee, nee. Ik, ik verander het gelijk. Um, een machtsstrijd in Moskou dus. Wie is er nou precies in gevecht met wie? Nou, er zijn eigenlijk drie facties. Er is een factie Sechin, dat is de olie- en gassector. De olie- en gaselite. Er is de fractie Ivanov, dat is Kremlin en of, uh, defensie, moet ik zeggen. En laten we zeggen FSB. En daar zijn de aanhangers van Mitwedev. Dus er dat, zijn drie ja. verschillende facties. En dan zou je eigenlijk moeten zeggen dat de fractie Sechin min of meer neutraal is. En de fractie Ivanov en Mitwedev, die hebben wat uh, oneenigheid, zullen we maar zeggen. Ja, waar gaat het nou precies om? Behalve, gaat het alleen om de macht, om de centen, om de olie en het gas? Of gaat het nog om iets meer? Nee, het gaat er natuurlijk over... Kijk, toen uh, Medvedev president werd, heeft hij natuurlijk zijn eigen entourage gevormd. En overal pionnen neergezet. Nou. Sommige van die pionnen, die ervaart men nu in het Kremlin als te westers of te liberaal. Dat mm -hmm. is één van de redenen. De voornaamste reden is, denk ik, eigenlijk de economie. De Russische economie gaat slechter. Dus men verwacht minder groei, misschien wel zelfs een recessie. Dat betekent dat als, uh, als je veel beloften gedaan hebt... zoals het Kremlin heeft gedaan, uh, dan gaat dat wringen. Want hoe dan ook, de gemiddelde rust die zal toch eerst in de portemonnee kijken. Zeker. En dan zeggen van, kijk eens, uh, wat is er nou van terechtgekomen eigenlijk? Ja. Um... Laten we eerst even kijken naar de hoofdpersonen. Die Soerkhoff, dat was een hele invloedrijke man. Mm -hmm. uh, hij is plotseling opgestapt. Hij wordt, werd wel genoemd de grijze kardinaal, de poppenspeler. Ja, dat klinkt als, naar een soort van Rasputin of uh, kardinaal Richelieu Of zoiets. Wat was het voor iemand? Nou, Soerkhoff is een echte ideoloog. Dus die heeft eigenlijk bedacht het geheel van de verticale macht van Poetin. Dus de centralisatie van de macht. En inderdaad, een hele belangrijke man en een belangrijke denker ook. Mm. Uh, je kan niet anders constateren dan dat uh, uh, hij eigenlijk is opgestapt omdat hij dingen te ver vond gaan. Dus, Zoals wat? Wat vond hij te ver? Nou verre? ja, als, als je een te verre centralisering hebt... Uh, dan heb je ook geen contact meer met wat de, de bevolking eigenlijk wil. Dat kan natuurlijk ook niet. Ja, er zijn protesten geweest, tijd geleden... en daar had hij zich uh, ja, be, begripvol over uitgelaten. Laten we, laat het, we het zo zeggen. Nou, u formuleert het correct. Dat, dat is precies wat hij gedaan heeft. En bij sommigen uh, valt dat niet goed. Want dat wordt gezien als verraad of uh, afvalligheid of wat dan ook. Ja, nu is hij wel degene geweest uh, die, die ook niet vies van complotdenken was hè, over, de, over de activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten in Rusland. Dus uh, iemand die zo voor een, een sterke centralistische staat is om bijvoorbeeld het buitenlandse gevaar ook buiten de deur te houden. Hoe komt zo'n man dan ineens aan zo'n ja, politieke omslag in zijn hoofd? Dat hij ineens begrip heeft voor, voor demonstraties en dat soort dingen. Want dat is toch buitengewoon eng om dat toe te laten? Ja, maar het, het kan natuurlijk ook niet zo zijn. Kijk, de, de, de hele moeilijkheid zit erin dat de binnenparlementaire oppositie in Rusland... dus de partijen in het parlement, die uh, zijn eigenlijk verworden tot stempelmachines, niet veel meer. Dus wil je de opinie horen van wat er op de straat leeft... dan moet je wel toch luisteren naar het buitenparlementaire geheel. En hij zal beseft hebben dat het soms misschien te ver is doorgeschoten. Hm. Heeft het hij... ook mee te maken dat hij, misschien is dat allemaal inlegkunde... Hoor, bij die Surk, of dat ik hem te veel kwaliteiten toedicht... maar dat hij begrijpt dat als je niet een uitlaat uh, creëert... middels partijen, middels demonstraties of noem het maar... een soort van invloed bijvoorbeeld... dat je dan op termijn kan wachten op een explosie. Exact. Precies. Ja, ja, ja. ja. De... En, en, en daarom ja. is het ook een goede schaker, omdat hij dat begrijpt. Ja, maar hij, dan had hij ook moeten begrijpen dat Poetin dat niet helemaal waardeerde. Want hij is niet voor niks gevlucht natuurlijk, hè? Nou, de, de vraag is natuurlijk, uh, in hoeverre is dit nou een, een, een pionnenstrijd? Of heeft de grote baas zich hier zelf mee bemoeid? Dat zal wel. Mm het -hmm. zal wel met zijn zegens zijn geweest. Maar dat is meestal niet zonder een prijs voor de andere kant, zal ik maar zeggen. Nou ja. ja. Ja. Nu een andere persoon. Uh, ja, ik weet niet of het, uh, in hoeverre het een hoofdpersoon is... maar uh, hij is ook gevlucht. Het is een econoom van liberale snit. Hij was uh, rector van een, uh, een economische uh, hogeschool. Ja. Hij gold als invloedrijk. Uh, hij had goede contacten met het buitenland. Misschien ook weer niet een pre. Uh, die vreesde echt voor de, voor de geheime dienst en de politiediensten. Um, hoe, uh, wat betekent dat dat deze man gevlucht is? Nou, oh, dit is Goriev. Dus. Ja, is, is iemand die duidelijk een, een lid was van een denktank. En inderdaad, uh, rector van de, naam men zegt, beste economische school van, uh, van Moskou, beste universiteit. Nou ja, wat je hiervan moet zeggen is: uh, kijk, hij, hij raakte betrokken, of althans hij is in verband gebracht met uh, de Gadakovsky-affaire. Met een mogelijk nieuw proces. Mm -hmm. Dat is natuurlijk. Die uh, dode... Gadakovsky, vertel nog even. Ja, Gadakovsky is een, een opponent van Poetin, mm -hmm. die uh, baas was. Van, uh, van een grote oliemaatschappij, die is geliquideerd. Hij is zelf in Siberië terechtgekomen op, op beschuldigingen van belastingfraude, et cetera. Et cetera. Hij zit nu, uh, nou ja, ik geloof negen jaar al in de cel of zoiets, acht of negen. Um, en daar, dat is een van de tegenstanders die het Kremlin echt vrezen. En daar zou dus nu een nieuw proces komen. Uh, deze econoom heeft zich daartegen verzet, heeft dus gezegd: nou, dat is allemaal klinkklare ons, enzovoort, enzovoort. Ja, en als je betrokken raakt bij zo'n affaire... Dat, is, uh, dat wordt in het Kremlin toch wel zwaar ingeschat, denk ik. Ja. Op een of andere manier je daarover uitlaat. Omdat Gadarkovsky ook al zit hij in de cel, weet ik nog... maar dat is voor het Kremlin toch een van de belangrijkste tegenstanders nog steeds. Ja, um, wanneer is dit verzet nou allemaal, uh, uh, ja, deze, deze, dit protest, uh, uh, deze machtsstrijd, wanneer is het nou begonnen? Is het nou begonnen toen Poetin en Medvedev van stuivertje wisselden? De een was president, de ander premier en ze ruilden van, uh, van baan, zeg maar. Dat was uh, ik september vorig jaar. Nou, wat daar gebeurt is, toen dat ze op het partijcongres van Verenigd Rusland... Dat is de Mid partij van Poetin? Ja, toen Poetin en Medvedev gewoon simpel stuivertje hebben gewisseld... toen is er dus een hoop verzet gekomen... Binnen de Russische, ja, laat maar zeggen, de elite zelf, maar ook onder het gewone Russische volk, is het zo simpel, gaat het zomaar eventjes. Huh? Oké, okay, dan uh, gaan wij ons toch eens even laten horen. Dat is wat er gebeurd is. En daarna zijn er wat barsten gekomen in die elite. Koedrin is vertrokken. Nou, dat is een gereputeerde minister van Financiën die voor stabiliteit gezorgd heeft. Sergej Dukov, de minister van Defensie, is wegens corruptie de laan uitgestuurd. Dus die, die elite die komt onder druk. En dat heeft ook te maken natuurlijk met, met de economie. Economische verwachtingen. Nou. En met het feit dat Rusland nog steeds enorm afhankelijk is van olie en gas. Geen diversificatie in de economie is er nog op, op belangrijke punten. Dus dat gaat vringen. Ja. Als je minder te verdelen hebt, gaat het vringen. Ja, het is eigenlijk net als in China. Hè? Als zij niet uh, jaarlijks een, uh, een economische groei hebben van dubbele cijfers... dan heeft de uh, overheid een probleem. Nou, dat is ook zo. Ja, dat. En nu is altijd gezegd, Poetin uh, maakt niet uit wat hij doet... ook al is hij de conciërge van het, uh, van het Kremlin... hij bepaalt alles, hij heeft de macht. Of hij, of die nou uh, de concierge is, de premier of de president. Is er aan die positie nu ook wat aan het... Uh, wordt eraan geknaagd eigenlijk door ja, deze omstandigheid? Maar ik vind ook teveel gezegd... Uh, He, dat het iemand is die aan alle touwtjes trekt, Dat is al sowieso onmogelijk. Daar heeft hij zijn mensen ook voor nodig. Uh, wat je nu ziet is dat het systeem wat onder druk komt te staan. En dat veroorzaakt natuurlijk spanning. Hè? Die, die facties die met elkaar vechten. Ja. Hij zou natuurlijk kunnen zeggen... hou op met al die tegenstellingen en dat wil ik allemaal niet. Maar dat gebeurt niet. Ja. En dat geeft ook aan dat hij die verschillende facties nodig heeft. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo. Uh, er is geen aansprekende tegenkandidaat... Huh nog steeds niet, die iedereen kan, als, als het ware... Uh, ja die de hele oppositie achter zich kan verenigen. Dat bestaat nog steeds niet, die bestaat niet. Het tweede is natuurlijk dat je ook moet denken van... ja wat heeft Poetin op dit ogenblik Rusland te bieden? Ik zie niet erg veel nieuwe plannen, nee. niet erg veel nieuwe gedachten. En Rusland dreigt in het slop, het slop te raken. Nou, dat, dat, we zien in Nederland dat is ook ingewikkeld dan moeten er nieuwe ideeën komen, en, maar die zijn er niet zomaar. Nee. Nou. Is het dan zo dat eigenlijk uh, door die verslechterde uh, economische omstandigheden... het volk wat veel meer moord, wat om een gegeven moment ook in de peilingen te zien is... in het begin, uh, een paar jaar geleden, uh, was het percentage uh, van het volk wat aarzelde... Om, om Putin negatief of positief te noemen, was heel erg hoog. Nu is dat steeds minder. Het is steeds duidelijker dat men negatief over hem oordeelt. Maar ja, we hebben inderdaad niemand anders. Maar is dat nou, dat volk, een groter gevaar... dan die, in, dan die factiestrijd in, in het Kremlin? Uh, ik denk dat beide een groot gevaar zijn. Alleen onder het om dat volk moet je. Er is een groot verschil tussen, laten we zeggen, de Moskovieten en de Petersburgers en het platteland. Het platteland, buiten die grote steden, dat is nog eigenlijk heel erg Poetin gezind. Ja. De, de voornaamste kritiek komt uit van de elite uit de grote steden. Mm -hmm. Natuurlijk is dat belangrijk, Want dat zijn de, de, de, de etalages naar de buitenwereld toe. Maar die tegenstellingen binnen de elite zelf zijn ook heel gevaarlijk. Ja. Binnen het Kremlin. Althans voor, voor het systeem. Ja, ja. Een, uh, een geëigend recept voor uh, problemen in je eigen land... dat is het opzoeken van pro problemen in het buitenland. Een vijand creëren, uh, bijvoorbeeld. Rusland had de laatste 10, 15 jaar de ambitie... om militair ook weer een grote rol te gaan spelen... Zal dat die ambitie versterken, deze problemen, en dus de problemen buiten uh, Rusland zoeken? Kijk, Rusland, uh, laat ik het zo zeggen, uh, naar het militair potentieel kijkend... natuurlijk willen ze een hele hoop uitgeven, maar de normale gang van zaken is... je hebt 80% modern materieel, 20% oud materieel. Aan de Russische kant is het precies omgekeerd... Ja. Dus die modernisering die hing sowieso in de lucht. En een tweede vraag is, het moet ook maar betaald worden. Kan nee. dat? Geen idee. Nee, nee. Dat is, het zijn hele dure speeltjes, dat weten we in ieder geval. Dacht ik wel, ja. Wij gaan vast nog eens spreken, meneer van Koningsbrugge. Met alle plezier. Dank u wel. Wij zijn zo meteen terug na Nieuws en Ster. Residentie. Eh, van Middelburg tot Groningen, Zutphen tot Den Haag. Parkline is echt overal. De lijst roeit nog gestaag. Zo makkelijk kan het zijn. Parkline. Brainport 2020 brengt ons naar de Technotop. En we zitten al honderden meters boven NAP. Oh, ja. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Hallo, ik ben Paul van Kaartlas.